Volgens voorzitter Hendricks van het steunfonds werd het akkoord onder druk van de Nederlandse bank donderdag niet getekend. In Nova zei Hendricks dat de Nederlandse bank bang was voor presidentwerking voor andere banken. Volgens hem hebben de banken zich in het verleden bij de helft van de verstrekte hypotheken niet gehouden aan de gedragscode. Morgen praat Hendricks met de curatoren bij de DSB Bank. Hij hoopt dan te horen of de afspraak voor de duizenden gedupeerden geldig is. In Senegal is de Belgische wielrenner Frank Van den Broeke overleden. Hij stierf tijdens een vakantie aan een longembolie. Van den Broeke werd in 1994 professioneel wielrenner bij de Lotto-ploeg. Tot 1999 had hij grote successen. In dat jaar won hij de klassiekers luik Bastenaken luik en de omloop het Volk en twee etappes in de Ronde van Spanje. Daarna ging het sportief en privé bergafwaarts. Hij werd een aantal keren in verband gebracht met het gebruik van doping en de handel daarin. Later werd hij ook betrapt op dronkenschap en drugsgebruik. Geplaagd door depressies deed hij twee keer een zelfmoordpoging. Dit jaar leek het weer wat beter te gaan met Van den Broeke... toen hij voor het eerst in negen jaar weer een overwinning boekte. Frank Van den Broeke was 34 jaar. België houdt de kerncentrales tien jaar langer open dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft de Belgische minister van Energie bekendgemaakt. Het zijn de centrales in Doel en Tijhuis die eigenlijk in 2015 zouden sluiten. Ze blijven tenminste tot 2025 in bedrijf, omdat dat de Belgische schatkist extra geld oplevert. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Het koelt af tot rond de 8 graden. Overdag wolkenvelden, af en toe zon en alleen in Zeeland kans op wat lichte regen. Het wordt een graad of 12.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 big city Ja, van Cause she's good for me And if we really make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 Ja, Eén uur met jou is vijf kwartier We staan Jij bent de staan. trein, ik het station de staan Jij bent de, de regen, ik de ton Jij bent de kerst, stem. ik de bonbon We staan Jij bent de ruts, ik de kokon. Ik ben staan. het zakje, jij de thee Ik ben de kaas, jij de soufflé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 Sorry, maar dit vind het echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je nou ik echt makkelijk! Wij zijn de. Wat En de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat de toch Voor die vaagjes en een vries. kost in mijn handen Jij naast. bent de schrikdraad ik ben waarop de ik vies. Ik ben de Hier. kip.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 Had ik me ook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 You love me and that you, you always will.